En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De PvdA vindt dat het kabinet niet te snel moet stoppen met investeren en het stimuleren van de economie. In het verkiezingsdebat bij de NOS op Radio 1 zei fractievoorzitter Hamer dat ze op de lange termijn de overheidsfinanciën weer op orde moeten komen. En ze denkt dan over 10 tot 15 jaar. Haar coalitiegenoot Van Geel van het CDA vindt 10 tot 15 jaar wel wat lang. Hij denkt meer aan 1 tot 2 kabinetsperiodes. Als de economie groeit moet er worden bezuinigd ter wille van toekomstige generaties, zei hij. In het debat was iedereen het erover eens dat er meer agenten op straat moeten komen. De oppositie wantrouwt de toezeggingen daarover van minister Terhorst. VVD-leider Rutte zei dat hij bij de volgende Kamerverkiezingen graag weer lijsttrekker wil worden. De politie heeft vannacht drie wagens aangehouden die met hoge snelheid over de A20 reden. Volgens de politie ging het om een straatrace. Twee andere deelnemers wisten te ontkomen, maar hun kentekens zijn door agenten geregistreerd. De politie kreeg vannacht verschillende meldingen over vijf auto's die onverantwoord hard over de A20 scheurden. Patrouillewagens gingen erop af en al gauw waren de wegpiraten gevonden. De snelheden tijdens de race liepen op tot zo'n 180 km per uur. Ook werd met hoge snelheid een vrachtwagencombinatie rechts over de uitvoegstrook ingehaald. De Iraanse president Ahmadinejad laat uranium verrijken tot een splijtbaar gehalte van 20 procent. Het verrijkt uranium zou gebruikt worden als brandstof voor de twee kerncentrales die het land bouwt. Maar volgens deskundigen is daar verrijkt uranium met een splijtbaar gehalte van maar 3 procent voor nodig. Het Westen is bang dat Iran in het geheim aan een kernwapen werkt. Nederland heeft voor de voorrondes van het Europees voetbalkampioenschap van 2012 redelijk gelood. Zweden, Hongarije en Finland lijken de sterkste tegenstanders. En verder moet Oranje het opnemen tegen Moldavië en San Marino. Het EK 2012 wordt gespeeld in Polen en Oekraïne. Het weer, het is bewolkt. Met de middagtemperaturen net boven het vriespunt. Morgen temperaturen overdag rond het vriespunt. Eh, S'nachts matige vorst. Dit was het NOS.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 ...natuurlijk uh, ja, de, dank, uh, de dank namens, namens uh, Bloemendaal natuurlijk. Olympia, ja, wat dus ook uh, wel regelmatig heeft kunnen trainen... ...omdat men hier de beschikking heeft over een, uh, een kunstgrasveld. Maar ja, indien er dus, uh, het sneeuwt en het vriest... Ja, ...dan mag je ook niet over een kunstgrasveld, dus dan wordt het lastiger natuurlijk. Dus we zijn natuurlijk benieuwd hoe beide clubs hier uit die winterstop vandaan zijn gekomen. Bloemendaal wat wel een wijziging in het team heeft... ten ...opzichte van, ja, van, uh, van uh, half december. Dat betekent dat uh, Hongers nu weer het uh, veld gekomen is. Hongers die dus uh, centraal achterin staat...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 Gaat hij wel een kaart geven? Gaat hij geen kaart geven? Ik kan het niet zien wat er nou de bedoeling is. Ja, en dan geef ik meteen een gele kaart aan Tim Jones voor een klein vergrijpje...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 Om dus naar boven te gaan kruipen na de winterstop. Ja, en zoals ik zeg, er wordt aardig gecombineerd door beide teams. Men probeert allebei de voetballen om probeert weer druk te zetten op de tegenstander. En Olympia moet daarmee omgaan. Kijken of er dus ruimte komt voor Olympia. Om dus door de verdediging van Vloedenaal heen te komen. Komt die vrij van Javi de groot. Die gaan meteen die plaats aan de rechterkant van het veld. Naar de rechtsbuiten. Die pakt hem op. Maar het is daar is niet van op En die kan hem niet meer En dat betekent een ingooi voor Olympia aan de rechterkant van het veld. En het is Donnie Weerslaan die die bal oppakt. Donnie Weerslaan wil kijken waar hij een kan gooien. Weer een aanval op zoek. hem ook. Want Jozef als hier goed tussenkomt. Wederom is het Weerslaan. En is daar weer die assistent die weet En wederom gaat die bal over de zijn En die wordt dan teruggeplaatst naar Roy van den Roy van den Baan. kan die bal niet binnenhouden. Dat betekent ingooien voor Blumenau. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of er een gevaar is. komt uh, met deze aanval opzet van Blumenau. Dus Scheisjan Geeft Zakt die wel rustig aan. Gaat kijken waar die een kan spelen. Neemt die bal aan zijn voeten. Gaat dribbelen. Gaat kijken. Gaat kijken of hij die nieuwe plaats kan geven. Ziet hij bewegen een bewegevoer Maar heeft er geen ruimte die bal te plaats. Plaats hem dan. Richting Rick Uit, Rick hij heeft die bal onze zijn voeten. Plaatsen we hem tegen de scheidszetter aan. Dan krijg hem dan weer terug. Dus Kuit die hem weer terugplaatst naar de jan Pool Gijs-Jan Achterin. Plaats hij wel naar naar Joost Hogg. Hij plaatsen verkeerd. En dan plaatsen we dan in de voeten van uh, Bas van Schulz. Van, uh, van uh, Olympia. En dan, zoals Schulz die die bal wil pakken. plaatsen we meteen aan de linkerkant van hetzelfde helemaal. Maar die kan die man nooit bijkomen. Dan denk ik, ja, die gaat wel die bal winnen. Het is de nummer 12 die die man die bal aanpakt. En dan moet hij dan onze Sebastian Thomas zijn. Sebastian Thomas kan er niet komen. Dat betekent de eerste hoekschop in deze wedstrijd uh, voor Olympia. Dus uh, die gaan we nog even meenemen. Kijken of het zwaar nog levert voor het doel van Bas van Wels. Bas van Wels zet zijn mensen neer. Zet Gijs aan weer die eerste paal. En Kik wij de tweede paal. En dat betekent dat Joan achterin gekomen is om dus uh, assistentie te verlenen. Aleks gaat komt assistentie verlenen. Dat betekent dat Hongers van de lijn afgaat. En dat Aleks Grijzenberger op de lijn gaat staan. En dan is het daar de, de, de nummer 11, uh, Bas Jules, Die de jongsgroep gaat nemen. Aan de linkerkant van hetzelfde. Zal erin gaan draaien. Draait er ook in. Dan moet Bas van Wels komen. En hij wordt weggehaald door Jim Jones. En het is die op Snel van Jordaan, Die hem hoog en verder over.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 En daarvoor had uh, Pieter Keur en ik een aantal jongens... uit de andere selectie van de tweede met name... Uh, uh, ingeschakeld om Monnikendam uh, de hekkensluiter van de tweede klasse A... Uh, te bestrijden. En dat ging uitermate goed... want al in de achttiende minuut lag de bal erin. Een heel mooi doelpunt van Patrick van der Oort... die een, uh, een, een heel mooie voorzet uh, verzilverde. En Zandvoort terecht op dat moment... Uh, op voorsprong bracht. Uh, toen uh, probeerde toen wat terug te doen. Kwam wat meer, er kwam wat meer druk op...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 Daar is discussie over later ontstaan. Maar goed, mijn oog was hier terecht. Maar hij stopte hem dus ook. En ook de inzet van een, een, een ploegmaat van Monique die al in het 16 meter gebied stond... voordat de bal genomen moest worden... werd keurig door de, de vet uit het goal geranseld. En twee minuten later lag de bal via een, het voet van op uh, uh, Berg...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 kon, het kon eigenlijk helemaal niks meer. Er kon, kon geen druk zetten meer op Zandvoort. En Zandvoort kon uh, zijn gang gaan. En met gevolg dat uh, weer de Berg. En die is terecht man of, man of match geworden. Zijn derde doelpunt kon maken in de 72 e minuut. En dan nog een keertje zorgde voor een voorzet. Die uh, heel goed gezien trouwens door Michel Daan. Gelegenheidsaanvoerder van, uh, van, uh, van dat moment. Een overstapje maakte. Waardoor Max Aardenwerk helemaal vrij kwam voor het goal. En heel simpel de bal achter de doelman van uh, man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 Op een sportwagen, zou je bijna zeggen. Die gaan het uh, komende seizoen. Uh, wat, uh, wat vaker hier op het park Zandvoort zien. Uh, die wordt nu bestuurd door Marijn van Kalmthout en Danny van Dongen. Die afgelopen donderdag nog uh, deel uitmaakte van de Bar Battle. <coughs> Excuus, even voor een, uh, voor een kuchje. <coughs> en die, uh, die twee, Van Kalmthout en uh, Van Dongen, die rijden met die Reddacle uh, rond. En hebben even een, tijd, uh, een tijdje op kop gelegen, maar inmiddels hebben ze ook. Uh,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 Uh, maar dat is dan de tool, uh, ja, dat zijn de dieselauto's die daarin uh, rijden. En dan moet ik even wachten tot dat het scherm uh, weer uh, verspringt. Want ik heb het even net niet uh, helemaal uh, meegekregen. Daar... Nou, dat maakt niet uit, Ja, Weet je wat, ik zal je anders zo meteen even terugbellen. Uh, want dan... Uh, ja. dan uh... ah, ik heb hem hier. Oh. hier. Oké, okay, want anders uh, ja. gaan we snel naar Tjerk de Blauw. Ja, Lef Friedman en Teun van Dam zijn de koplopers in die, uh, in die klasse. Ja, ik moest, uh, dat gaat dan allemaal zo traag. Dus nee, maar, dat maakt dus, uh, helemaal niet uh, uit. Oké, okay, nou dan zijn we weer bijgepraat over alle vierde klasses. Jaap, ik ga je zo meteen weer terugbellen voor een volgende update. Mm -hmm. En dan gaan we nu even snel naar de wedstrijd Olympia tegen, Schoot, of, Schoten, Olympia tegen BVC Bloemendaal. Jerk de Blauw. Een hele leuke wedstrijd zien vanmiddag hier in Schalkwijk. waar Bloemendaal net al een kans had. Het was dat die bal van de lijn afgehaald werd. Want anders had Bloemendaal hier op 1-0 gestaan. Bloemendaal, wat vaak het voetballen is. Dan gaan Tim Joan. Tim Dan kan hij die, die bal vol krijgen. Hij te was nog steeds zijn voeten. En de uh, scheidsetter geeft die bal uh, achter. Maar volgens mij werd hij aangetikt uh, van, van achter, maar hij geeft hem niet. En dat betekent dat die bal gewoon achter achtergegeven werd. Zoals ik net zeg een minuut zeven uh, geleden was het, uh, het uh, Barpensel die heel goed doorging. En Wapensel gaf die bal voor. En uh, die kon net van die lijn afgehaald worden bij uh, door een Die had uh, assistentie nodig van uh, zijn uh, verdediging. Anders had we uh, uh, bloem en een voorzorg. Maar ja, als is nog niet hebben natuurlijk. Betekent dat alleen weer aan de knop gezet. de rechterkant van het veld. Via de nummer 11. Wasjols. Wasjols. laten we dan door naar hun hunting. hunting meteen door. Aan de linkerkant. Melvin Jordaan. Melvin Jordaan heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie hij doen kan. Krijgt van Sebastian Thomas tegenover zich. Sebastian Thomas is het kijken naar de bal. Melvin Jordaan maakt steeds schijverwegingen. Plaatsen we dan door naar de nummer 8. Naar de Fransman komt Melvin Jordaan het zachtgebied binnen. Melvin Jordaan krijgt van Sebastian Thomas tegenover zich. krijgt er weer de tegenover zich. Die assisteert daar goed in die verdediging. En het is dan, ik, ik hongers was het. En het is uh, die bal over de zijlijn heen. Dat betekent een ingooi voor Olympia. Aan de rechter en linkerkant van het veld. Dit is uh, de nummer 8 de, uh, die ze daarmee gaat uh, bemoeien. Achmed de uh, Lok. Achmed de Lok. Hij heeft die bal teruggegooid. Gaat hem dan voorzetten. En ik kan hem niet voorzetten. Dan moet ik hem terugleggen naar, uh, naar uh, een andere speler. Komt een uh, Melvin daar aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal nog steeds zijn voeten? Wordt er overtreding gemaakt? wordt die geboten door de scheidsrechter. En die zit beren, die rusten die bal oppakt. Die plaatst gelijk door aan de rechterkant van het veld. Maar wat snel, gooit die bal het over de zijlijn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 die bal nu dus over de zijlijn heen gaat weer. En dat uh, Kikkom rustig die bal kan oppakken om dus gaan in te gooien naar heel het overal met Sebastian Thomas. Sebastian Thomas die de soort reflexpositie positie inneemt uh, in het team van uh, Kees Neus. En jouw Lofke is een zeer vertrouwde positie. in uh, natuurlijk is het uh, je Sebastian Thomas die die bal gaat oppakken. Gaat en dan proberen te gooien naar laten snel Die kan er bij die komen. Dus die in die een goed doorkomt. weer kan erbij bij de komen. En het dus stout snel die uh, de bal niet kan winnen houden. En dat betekent dat uh, als je Winken die, uh, die bal kan oppakken en kan gaan ingooien. naar Hunting. Hunting die bal aan zijn voeten. Krijgt dan Kuiten zijn nek. Kuit uh, plaatsen. We moeten hem terugplaatsen. Uh, en dat betekent dat uh, Jeffie de Groot die bal in zijn voet heeft. Die zal hem niet gaan plaatsen. Je ziet beweging in alleen, Ja, komt hij wel ook. niet richting de spits. Want de scheids die hem goed oppakt. En is het daar uh, Tim Jan die de bal doortransporteert uit zijn Paul. Paul pakt hem aan zijn voeten. plaatst hem meteen door de linkerkant naar Alex IJsberg. Alex IJswer komt dan meteen weer terug naar, naar uh, Rick uit. Rick Kuit. kan niet erbij komen. Rick Kuit kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal door naar zijn linker teruggeborgd uh, wordt naar uh, Mario Dornbos. En dat betekent dat uh, Olympia aan de rechterkant eruit kan komen met die is zit daar rechts weg. Die zal hem ook even een te spelen. En dan uh, moet daar de spits komen. En dan staat de nummer 2 helemaal vrij. Oh jongens, zo! Oh! De nummer 2 staat helemaal vrij. En die plaatst hem zo uh, beheerst in, in, in de linkerhoek. Het uh, is het uh, Tony Wierslaat die hier de score over in deze wedstrijd. En zo bestaat Olympia voor in deze wedstrijd met 1-0.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 Nou, het gaat vooral om ja, de buurtbewoners en uh, winkeliers uit de omgeving. En waar ze bang voor zijn is dat er uh, ja, ook minder parkeerplekken zullen zijn uh, waardoor er minder conditie zal zijn. Ja, en uh, ja, uh, er zijn een tal van punten hebben ze uh, waarom ze erop tegen zijn dat die zuid door haarlem noord over de te moet lopen. En ze uh, ja, geven ook graag alternatieven aan uh, van, uh, van andere mogelijkheden waar die bus uh, kan rijden. Want welke alternatieven waren dat dan? Of kun je er eentje noemen?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 En, uh, ja, het werd afgelopen donderdag in de, in de vergadering besproken. En ja, ze willen toch wel graag eens hem laten horen. Ja, want de Rijksstraatweg is, uh, nou, het is niet een hele brede weg. Maar uh, willen ze dan eigenlijk die zuid op die weg laten rijden? Of net als in, uh, bij de Europawijk, uh, zeg maar of Europaweg in Haarlem, een extra busbaan? Uh,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 Ja, in een uh, basisschool in, uh, in Halen-Noord hadden ze uh, in de Grimzaal een speciale aerobic-middag uh, georganiseerd. om uh, ja, geld in te zamelen voor Haiti. Uh, voor en dat was zo druk bezocht uh, door jong en oud die uh, ja, een les aan het volgen waren. en uh, ja, daarmee bezig waren om, uh, om geld uh, in te zamelen. Want weet je ook, ik weet in ieder geval dat mensen minimaal 2,50 euro moesten betalen. voor het uurtje aerobics. Weet jij wat de totale opbrengst is?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 Came like cinnamon, so sweet. Little bells double dodge on the concrete.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 1-0 in die wedstrijd. Maar net was er een goede kans van Sebastian Thomas. Die haalde vernietigend de hart uit. En, en Mario Dorm was de man van de Olympia. Die kon hem nog alleen maar wegstompen. En uh, toen was er met de een, een paal, een, een, een been van de paal John bij. Maar die kon hem net niet erin krijgen. En nu is de kuit die aan de rechterkant die bal onderschept. En over de zijde aan de heen plaats. Het is een alleraardige wedstrijd om te kijken natuurlijk. En uh, we doen er van alles aan om die gelijkmaker uh, te proberen te maken hier in deze wedstrijd. En uh, ja, uh, weet het. Uh, Olympia heeft er eigenlijk uh, niet zoveel kans gehad. Maar die ene kant was net voldoende natuurlijk. Voor die hier is, maar... Die bal erin te knallen in het doel. En dat betekent de Olympia dat Olympia nu aan van klop zet. Het is daar Melvin. Het is daar Minken die, die een gooi geeft. Over ik uit naar de nacht met de schijf En dat betekent dat hij die ingooi mag gaan nemen. Want de linkerkant van het veld. Dat is uh, Melvin niet de was aan plaats in Melvin. Ik kan daar, uh, kijk onder zijn, kijk onder Kan die bal niet veroveren. Wordt niet teruggeplaatst, en die teruggeplaatst of Die wordt een even doorgeplaatst. En die is daar Sebastian Thomas die er goed tussen komt. Maar dat is dan een hele vreemde bal. Is het daar? Dan wordt een overtreding gemaakt op, uh, op Sebastian Thomas. En uh, er komt, een, uh, komt waarschijnlijk uh, een kaart aan. Uh, waarschijnlijk uh, voor uh, als je mink, uh, maar ik zie hem grijpen, maar ik zie hem nu niet uh, naar zijn borstzak grijpen. Maar dat betekent wel dat daar uh, Sebastian Thomas uh, op het veld ligt. En dat het spel eventjes uh, stil ligt. Uh, kijken wat de scheidsrechter aan het doen is. En dat betekent dat hij gefloten heeft. En dat uh, ervoor zorgen dat het veld in uh, mag komen. Om dus uh, Sebastian Thomas uh, op te lappen. En dat betekent dat hij nu toch een kaart gaat trekken of geen kaart trekken Nee, Hij, uh, hij had hem op zijn zak, uh, de scheidsrechter. En dat betekent gewoon dat de vrij trap uh, gaat, uh, gaat worden, naar alle waarschijnlijkheid. En dus Minke die erbij staat. Maar Minke die krijgt nee, de tikje van weer. En dan weet je dan Minken. Dan nee. Uh, dan denkt hij meteen een, een, een, een, een Rohan eigenlijk of een andere speler. En uh, dat is, uh, ja, dat is uh, de type speler die dat dus, uh, altijd doet. Dat Zo kunnen we al jaren. Maar dat betekent wel dat Schijzer terug, terug staat uh, te debatteren. Van uh, wat gaan we nou doen? Nee, de gooit, hij geeft toch de ingooi aan, aan uh, Olympia Haarland. En Olympia Haarland kan dus die uh, zet gaan hervatten aan de linkerkant van het veld. Schijzer staat erbij. Dat is uh, als een linker die die bal gaat ingooien. Gooit je dan naar hunting. Hunting terug als linker linker weer dan te plaatsen. Maar dat gaat niet goed. Dus alle Schijzer weer die bal kunnen oppakken. Kan alle wil weer die bal goed plaatsen. Nee kan hem niet goed plaatsen naar Rick uit. En dat betekent dat die kans verkeken is dat Dornbos die wel een knop pakken. Die uh, moeten dan meteen doorplaatsen. Uh, maar het is te goed dat huntingen tussen zit, of paal uh, John ertussen zit. Dat betekent dat die bal helemaal aan de linkerkant uh, van het veld over de zalen heen gaat. Maar het is alles wel een voordeel van Olympia. Maar dat betekent dat hij het ophoudt. Het is dan de John die die bal weer om terug al veroveren. Paal en allesijdsde, allesijdsde met de bal in de voeten wordt een overtreding gemaakt door de nummer 12. Maar dat mag doorgaan. Want de scheidsrechter en heel veel mensen dan denkt van hoe kan dat nou weer? Maar uh, het is wel toch uh, die ingooi die kan komen. Komt die bal Lang en diep naar voren trapt en dan zal het kick zo moet die bal weghalen. doet hij heel, heel goed. is het beren die die bal kunnen oppakken. Bieren beren moet dan terugplaatsen naar uh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas naar Woutersnel. Woutersnel heeft die bal onder zijn voeten. We dan om heen te komen, dat weet niet. Maar dat is een ingooi voor de voet En het is dan uh, Sebastian Thomas die die bal snel oppakt. Die plaatsen naar Rick uit. Rick uit denkt nog gewoon aan op zijn worst, en het plaatsen dan terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. ze weer dan paaltje om te bereiken. Doet het ook heel goed, en die bal die wordt dan hard weggetrapt in de verdediging van de uh, uh, uh, Olympiaan. Maar het is daar dus. Uh, uh, ja, daar is Melvin uh, uh, Jordaan die zich dus, uh, gaat liggen en daar wordt het tegen geploten. En uh, ja, schijnt zegt, je moet ook eens de andere kant op kijken, zeggen wij dan maar. Want het is niet heel richting verkeer natuurlijk, met de uh, fluit betreft. Maar dat betekent dan een vrije trap voor de Olympia, eigenlijk op het middenveld. En Melvin uh, Jordaan laat die bal rustig liggen, want hij moet gewoon uh, bij de middenlijn moet hij gaan over de scout die en dan gaat ophalen en die zal hem terug gaan plaatsen. En dan ook keurig terug. En dan is dan Minken die die bal uh, zal gaan trappen. Minken, neemt die bal neer en de schijnt zegt, gaat naar voren op toe, om te kijken van of er geen uh, redenen gaan staan te gebeuren. Hij staat op kijken. I'm going just decide mine.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 Dus het uh, ziet er weer uh, voor de, de redderkoolrijders uh, uit Hoofddorp en Zandvoort er weer uh, redelijk goed uit. Uh, ze zijn ook net, uh, net uh, voorbij gekomen. Uh, de divisie 1 wordt dus nu aangevoerd door uh, een hoofddorps- en Zandvoortse satuur ja, Daarachter vinden we dan uh, een drietal rijders. En die komen dan uh, uh, ook uit uh, hier. Twee daarvan zeker uit de regio. Dat zijn Misha Bleekemolen en Jeroen Bleekemolen uit Arnoud. En Dan uh, Kees Bouhuis is uh, de derde rijder van, uh, van het spul. Die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 dus voorlopig de leiding in het klassement van de divisie 2. Dan in divisie 3 is het Mara Koster samen met Raymond Cornel die op dit moment de leiding in handen hebben. En het is inderdaad toch een BMW die uit de WTC terecht is gekomen. En die hebben, hun, die hebben zij dus nu zeg maar, gebruikt om deze wedstrijd te rijden.